Of uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het kabinet houdt vanmiddag een extra vergadering over de internationale strijd tegen IS. Om vier uur vanmiddag gaat het kabinet praten over een zogenoemde Artikel 100-brief. Met zo'n brief wordt de Tweede Kamer ingelicht over de inzet van militairen bij internationale missies. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Er werd 0,5 verwacht, het werd uiteindelijk 0,7 Volgens het CBS tegen de uitgaven van huishoudens en de investeringen in de bouw. De groei is vooral te danken aan de export. Verder viel de daling van het aantal banen mee. De twee Nederlanders die mogelijk besmet waren met ebola hebben de ziekte niet. Ze hebben wel malaria, zegt het RIVM. Een arts werd teruggehaald uit Sierra Leone. Zij was in contact geweest met mensen van wie later bleek dat ze ebola hadden. Zij wordt nog onder controle gehouden. En een man uit Eindhoven werd door zijn huisarts doorverwezen. Hij heeft definitief geen ebola, zegt het IRIVM. Het wordt eenvoudiger om iets aan of bij een huis te bouwen. Tot nu toe is een speciale vergunning nodig als mensen meer dan 2,5 meter aan hun woning willen bouwen. Dat wordt na 1 november 4 meter. Het wordt ook makkelijker om in de achtertuin bijvoorbeeld een woning voor mantelzorg neer te zetten. De plannen van Air France KLM om vluchten binnen Europa te laten uitvoeren door Transavia zijn van de baan. Het project wordt ingetrokken, zegt de Franse staatssecretaris van verkeer. Piloten van Air France staken al tien dagen omdat ze bang zijn voor slechtere arbeidsvoorwaarden door de samenwerking. En de Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool meer gym krijgen, zoals in het regeerakkoord ook is afgesproken. Verder streeft het kabinet naar zeker twee uur per week. En dat vindt de PvdA een uur te weinig. Die partij wil dat de inspectie er meer achteraan zit. Het weer. De bewolking heeft de overhand. Soms schijnt ook even de zon. Een gebied met buien trekt van het noordwesten uit over het land. Er kan ook bij onweer bijkomen. En het wordt 16 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 change your style. serious love thing gonna sound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 Je bent summer mood on